Het is 8 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS -journaal. Voor de derde keer vandaag is een vliegtuig in de problemen gekomen boven Schiphol. Het was een Airbus van EasyJet waarbij vogels in de motor terecht zijn gekomen. Het vliegtuig is veilig geland. Alle 150 passagiers hebben het toestel verlaten. De brandweer bekijkt nu of er schade is aan het vliegtuig. Vanochtend kwamen de hulpdiensten ook al twee keer in actie. Een Airbus A330 van Delta Airlines kwam kort na het opstijgen... met motorproblemen en moest direct terugkeren... Ook een KLM-vliegtuig dat op weg was naar Milaan... maakte een voorzorgslanding omdat er rook in de cockpit was. In Goma, in het oosten van Congo, is een vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 36 van de 40 inzittenden om het leven gekomen. Zo gaan om een Fokker 50 van de Congolese maatschappij CAA. Het toestel stortte neer in het centrum van Goma... bij een gebouw van een kiescommissie, maar raakte niemand. Volgens de burgemeester van Goma wist de piloot huizen te ontwijken. Verslechteringen van het ontslagrecht en de WW zijn volgens de vakcentrale FNV niet bespreekbaar. Dat heeft de FNV-voorzitter Heerts bekendgemaakt na een vergadering met de federatieraad... waarin de FNV-bonden zijn vertegenwoordigd. De FNV gaat nu eerst onderhandelen met de werkgevers over de sociale agenda. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is blij dat er nu onderhandeld kan worden met de vakbonden. Een woordvoerder zegt dat een akkoord ertoe kan leiden dat mensen meer vertrouwen krijgen in de economie. Pas na deze onderhandelingen wil de FNV met het kabinet gaan praten. Minister Aschers noemt dat positief. De sociale partners hebben volgens hem een gouden kans... om invloed uit te oefenen op het kabinetsbeleid. Hij noemt het in belang van iedereen... dat de koers die we gaan varen op zoveel mogelijk steun kan rekenen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen volop zon. Het wordt zeer zacht met 10 graden op de wadden... tot rond de 15 in het midden en zuiden van het land. Vanaf woensdag komen er meer wolken. Dit was het NOS Nieuws. ABB verkeersinformatie: de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn is dicht tussen Barneveld en Voorthuizen. Dat komt door een ongeluk. Vanaf Hoeverlaken staat er 4 kilometer file. Verkeer richting Apeldoorn wordt omgeleid vanaf Barneveld via Ede, over de A30, A12 en de A50. De volgende boodschap is niet geschikt voor mensen met bindingsangst.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 Elisabeth Johanna Maria in gesprek met Alfonsus Titus Henricus Maria de Pool. Goedenavond. Ja, goedenavond, hi. Wat een aankondiging dan, hè, met, ja. die, met die titel. Alfonsus Henriques, Titus Maria, Alfonsus naar Alfons Ariens. Dat was een uh, priester in Enschede die opstond tegen de hypocriete notabelen van zijn tijd. Titus naar Titus Bransma, die vermoord is in Dachau, moedige man. Nou ja, Maria heeft verder geen uh, uh, duiding nodig. En uh, Henrika, Henrikus, naar mijn moeder Henrika, ook een kritische katholiek. En hoe vaak gebruik je uh, deze volledige namen nog? Ja, het is allemaal ingesleten in mijn onleesbare handtekening. Hè? Dat is het. Uh, uh, maar ik moet je wel zeggen, ik moest ooit voor de KRO een verhaal houden... bij een zoveeljarig bestaan van de omroep. Over wat is nou jouw katholicisme... En toen ben ik begonnen met die voornamen. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat mijn ouders ongetwijfeld daar iets mee hebben bedoeld. Ik kom uit een uh, groot uh, cultuur-katholiek gezin, zal ik maar zeggen. Ik heb niet anders meegemaakt mijn hele jeugd. dan discussie over die kerk en over politiek en de totale ontvoogding. dus in die zin was de Roomsche, het rijke Romeinse leven al lang voorbij. Maar toen ik over die voornamen nadacht. realiseerde ik wel, mij wel dat mijn ouders mij dat niet zomaar hebben gegeven. En namelijk toch een beetje. Mensen die bij die kerk hoorden, maar daarbinnen toch iets opstandigs uh, hadden... en een eigen positie kozen. En eigenlijk bevalt me dat ja. wel, uh, hoewel ik een niet zo kerkelijke man ben. Nee, want hoe kerkelijk ben je dan nog? Met, met, laten we dat heel even met goed. een paar bitje uh, bitje nog, bijvoorbeeld. Nee. Nooit. Uh, ik sla wel eens een kruisje. En ik doe mijn vader na die vroeger met zijn grote duim op mijn voorhoofdje kwam... om daar een kruisje op te zetten. Dat doe ik nog wel eens als ik... Mazarin of vondje, mijn kleine kinderen, naar bed brengen. Maar dat is de overlevering waar ik wel in geloof. Maar en dat... wat, wat betekent dat dan? Dat nou ja, de Jezus voorhoop? zal je vannacht beschermen of zoiets dergelijks. Dat, zo heb ik dat vroeger gevoeld als kindje. En dat, ja, dat geef ik dan als een soort gewoonte nog wel door aan ja, mijn die kleintjes. Maar je zegt van, ik bid niet meer, nee. maar ik sla nog wel eens een kruisje. Wat is dan het verschil? Nou, dat is dat je echt uh, denkt, dit moet lukken. Dit gaat mij vandaag lukken. En dat je even de ho de, de, de, de, je hoofd in hemel heft of zo... Ja, maar dat is meer een, een gebaren gewoonte... dan dat dat een diep doorleefde uh, uh, ritueel is. Ja, is. Geloof je dan nog in een god? Nou, ja, ik ben er eigenlijk wel van overtuigd... dat, uh, dat mensen god gemaakt hebben en niet andersom. Uh, denk ik zo. Hè? Ik heb niet uh, de wijsheid in pacht, maar het lijkt mij vanzelfsprekend dat het monotheïsme dat een jaar of tienduizend geleden is ontstaan, kwam op het moment dat die samenlevingen groter werden en wij een soort leiderschap nodig hadden dat, uh, dat je beter vertrouwt uh, dan de koning. Uh, en uh, die ook kijkt als de geheime dienst je niet ziet, die je een soort persoonlijke verantwoordelijkheid geeft. Dat hadden wij nodig, volgens mij, in groter wordende samenlevingen. Dat is een hele academische en sociologische vertaling nu. Ik vlucht daar altijd in als het over Versie, dit soort dingen gaat. Wat even terug bij gewoon heel ja. simpel. de Vondstepoel, gaat de Vondstepoel bijvoorbeeld nog naar de kerk. Nou, heel soms. Uh, ik moet zeggen, ik heb mijn kinderen niet laten dopen... omdat ik ook nog een Joods kind heb uit een eerder huwelijk. En uh, op het moment dat mijn kleine kinderen, ze zijn nu drie en zeven, uh, werden geboren... stond ik voor die afweging. En toen maakte het Vaticaan net bekend dat ze bezig waren met een procedure... om Pius XII, een van de eerdere in de Tweede Wereldoorlog, heilig te verklaren... Terwijl ik van mening ben, voor zover ik dat weet... dat hij niet het grote morele baken was... toen de jodenvervolging echt op gang kwam. En toen dacht ik, even niet... Uh, maar ik moet je heel eerlijk zeggen, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik, ben wel, ik voel me wel aangetrokken tot die traditie, tot het gezang, tot, het, tot de mystiek. De muziek die we net niet ja, horen, ja, ja, dat valt ja, een ja, Ja, natuurlijk, ik versta er niks van. Maar ja, dat is prachtig. Maar Mijn wat moeder, doet het dan met je, als je dat hoort? Nou, dat is, dat is, dat is een, soort, een soort sentiment waarin je toch het gevoel hebt dat je even als ik in een kerk zit, heb ik dat ook wel, hoewel ik er niet vaak zit... dat je even in een groter concept wordt meegezogen of zoiets dergelijks... en deel uitmaakt onvermijdelijk van een traditie die wel iets met mij te maken heeft. En ja, ik, ik, ik kan mij wel te ergeren aan mensen die... Ik, ik, ik heb een tijd geleden een programmaatje gemaakt... Het gevoel van kerst maakte ik straatinterviews in Amsterdam... en toen vroeg ik aan een meisje dat daar liep, van een jaar of twintig... waarom vieren we eigenlijk op 25 december kerst? En dat meisje ging toen een vriendinnetje bellen. En terwijl... ze en ze had dus zo'n mobieltje aan de oor en, en toen keek ze naar de camera of naar mij toen zei ze... Ja, iets met Jezus. En daar kan ik mij toch wel een beetje aan erger dat je er zo ongelooflijk weinig van weet. Dat teek me dan ook wel. Nou, we gaan het uitgebreid over hebben bij twee dingen vandaag. Want we praten in maart met Nederlanders uit een uh, katholiek nest. En dat natuurlijk allemaal uh, vanwege uh, de, de ja. oude, oude pauze en de nieuwe pauze, zou ik maar even mm -hmm. zeggen. Vons um, de Poel is dus onze eerste gast, werkt als verslaggever bij het uh, actualiteitsprogramma Brandpunt van de KRO. Hij is net terug uit Rome eind vorige week. En uh, Fons, daar heb je een reportage gemaakt over het uh, conclave. Ja. Waar, het pre-conclave is vandaag geloof ik begonnen. Laten we heel even luisteren naar een, een stukje uit die reportage van gisteravond. Het conclaaf komt eraan. Het is best spannend in Vaticaanstad. Het is ook machtspolitiek, coalitievorming, rivaliteit... trucjes, intriges, fluistercampagnes. Allemaal om, laten we zeggen, de heilige geest ook een handje te helpen. <lacht> die bliksem, die heb je eronder gemonteerd. Ja, ja geweldig. Ja, dat was de bliksem die uh, het afscheid van Benedictus... Uh, ja. ja. op dat moment... Bliksemde het boven het Vaticaan. Ja, ik dacht dat je zelf even voor God wilde spelen. Nee, nee, nee, nee maar het is prachtig. Ik, ik, ik, vind, ik ben een barokke maker, geloof ik wel. Ik hou van, van barokke vertellingen, mooie zinnen, mooie beelden. Ja, en het katholicisme, ja, dat is wel van het beeld. Hè? Kijk, protestanten zijn van het woord. Hè? Ik mag met ze samenwerken hè? bij de NCRV. Hè? Die zijn echt van het woord. Wij zijn van het beeld. Wij weten eigenlijk niet zo gek veel van die Bijbel hoor. Nee, maar, maar wat boeit je aan dat conclave? Wat fascineert je dan zo? Nou ja, wat mij. Eh, laat ik beginnen met een kleine ergernis hoe het in Nederland. Want op televisie is behandeld veelal. Hè? Dan zit ik naar de wereldraai door te kijken of zo. En dan mag er een priester gaan zitten. En dan krijgt hij de vraag van, weet ik wel, Frank van der Linden. Of weet ik wie daar zit. Uh, hoe is het nou om het nooit te mogen doen? Dat vreselijk platte. Daar heb ik me wild aan geërgerd. Of boelenvaarden. Nou goed, dat is een onbelangrijk programma. Nou, maar erger je, erger je dan ja. als katholiek of I als journalist? Als journalist. Als journalist. Maar nee. voelt dat erger omdat je katholiek bent? Uh, nou, de totale uh, desinteresse. Ik, ik, ik luisterde naar een radioprogramma op de dag dat Benedictus zei... ik stop ermee. En daar zat uh, Bert van der Veer. Hè? Dat zo'n man die altijd wordt uitgenodigd. Een beetje een van de grote ledigheid. En die zei, we gaan het hier toch niet hebben over een paar seniele oude mannen. Dat is ongeveer ja, het Nederlandse het niveau. Goed. Nou, dat vind ik verschrikt. Daar erg ik mijn beeld aan, want... Uh, hoe je nou ook over die kerk denkt... of je al gelovig bent of niet. Het is een, ja, het is een twintig eeuwen traditie. Ja, en jij, was, jij stond daar middenin vorige week. Hè? Hoe ja. was het om daarbij te zijn? Nou, ik vind het heerlijk om in Rome te zijn... omdat ik ja, ook wel gefascineerd ben door die wereld. Dat is, dat is, je wordt wel... Ik was daar met een collega die heel veel weet... van, van het Vaticaan. Dat is ook fijn, want dan wil ik ook alles weten. Hè? Dus iedere kardinaal die ik voorbij zie schieten... daar wil ik de antecedenten van kennen. En ik wil weten welke machinaties... of welke bewegingen er op de achtergrond spelen. En zo. Ja, dat, ja, maar... Dat ja, ik moet zeggen, ik ben heel snel geïnspireerd hoor. Überhaupt als ik onderwerpen maak. Maar als ik dan in, in Rome ben. Ja, dan voel je toch wel. Net zoals in Jeruzalem bijvoorbeeld. De, de geschiedenis onder je voeten. Dat is fijn. Ja, maar toch, hè, jij wordt daar dan uh, naartoe gestuurd door brandpunt? Of ja. kies je, je kiest het zelf misschien ja. wel? Ja, ik heb zelf bedacht om het conclaaf te gaan maken. Ja, ja. En, en is dat dan omdat jij ook die geschiedenis hebt zelf? Dat je zelf rooms-katholiek ja, bent ongevoerd? Het, het, het lijkt me wel tot enige aanbeveling strekken... dat ik in ieder geval uit die wereld afkomstig ben. Dus, uh, ja, nou, ja. dat hoeft niet, uh, toch? Nee, het hoeft ook niet. Maar ik, ik, ik, ik, ik, ik doe het ook niet als een katholiek journalist. Ik ben daar gewoon een journalist die uh, op een mooie manier... een verhaal wil vertellen en dat conclaaf... Dat weten we allemaal, dat bestaat al een eeuw of acht. En dat is acht eeuwen gekonkel en gestegel, En dat is prachtig om dat uh, te belichten. En te meer omdat het ook wel ergens over gaat. Ik heb ook geprobeerd om aan te raken dat het echt wel een instituut is... met vertakkingen over de hele wereld, met inlichtingendiensten... waar de CIA jaloers op zou zijn, met vastgoedposities... waar niemand daarmee kan wedijveren. Het is een ongelooflijk machtsbolwerk En wij gaan er in Nederland gemiddeld, vind ik, uh, ja, nogal... Mee om. Ik zag eh, bij mijn voortreffelijke collega's van Evan Daag, die al ook een stukje toen Benedictus wegging, een stukje van drie minuten waarin die man gewoon even in een paar pamfletistische zinnen wordt afgebroken. Dat zit je en, hoog, hè? Ja, dat... ja maar toen, dat, toen was ik zo blij dat Antoine Boer daar een beeld verscheen. En nog voordat hij een vraag kreeg, zei Antoine deze uitzending is te kort om op zoveel domheid te reageren. En dan denk ik toch, fijn. Goed, maar, ja. maar jij ging gisteren ook... Als, als verdwaalde katholiek, want dat ja. ben ik natuurlijk wel. Ja. Ik ver van de heilige drievuldigheid verwijderd. Hoor. Maar goed, je ging naar Viterbo. Dat is ja. een stad waar in 1268 het conclaaf drie jaar duurde, geloof ja, ik. Ja, drie jaar duurde. Er is ook een kardinaal overleden. Twee anderen werden ziek. De bevolking was zo boos dat ze die mannen die daar zaten waren... er 19 hebben opgesloten en op water en brood hebben gezet. Ze hebben zelfs het dak verwijderd gedeeltelijk... zodat de heilige geest ook naar binnen uh, En toen duurde het toch nog een jaar uh, uh, voordat er een paus uitkwam. En dat, ja, dat is eigenlijk is uit die hachelijke wanvertoning, die natuurlijk ook machtspolitiek was, die had ook te maken met politieke machtsvorming in Europa op dat moment, uh, daar is dat conclave uitgeboren nu als een soort geestelijke snelkookpan waarin het toch in een paar dagen gepiept uh, moet zijn straks in Rome geloof je ook geen... dat het zo gaat? Ja, natuurlijk. Ja. Er zijn ook, geloof ik, maximaal 30 stemrondes of zo. Dat zijn er vier per dag. Dus met een paar dagen uh, zal daar in de Sextijnse kapel toch wel witte rok uh, moeten uh, komen. Ja, je zei net, die Canadees, die wordt het volgens mij. Nou ja, ja ik, ik, ik, ik, er zijn vier kandidaten, heel serieus. Maar ik, ik zet alles op Marc Wallet. dat is een Canadese uh, uh, kardinaal. Die het heel goed heeft gedaan kennelijk. En die ook, maar nu moet ik even uit mijn hoofd citeren. Die ook lang in Zuid-Amerika heeft gewerkt. Dus ook dat deel van de wereld kan vertegenwoordigen. Is tamelijk jong. Man van het midden. Uh, en dat moet ook wel. Ik denk dat na Benedictus iedereen wel begrijpt... dat er nu een pauze moet komen... met een iets opener communicatieve blik naar uh, de tijdgeest. Ja, want is deze streng in de leer? Uh, welke? Nou, die, die Canadees. Uh, uh, nou ja, zoveel wil ik ook niet van. Ik heb het gevoel dat hij een man van het midden is, zoals dat dan heet. Mm. Nou is het niet zo dat het uh, zich, zich uh, afspeelt tussen progressief en conservatief. Want zoveel progressiever zit dat er natuurlijk niet. Kijk, die kardinalen worden allemaal benoemd door, uh, door de paus. Uh, en uh, dat is een in zichzelf al versterkend conservatisme natuurlijk. Hè? Dus... Wij zitten hier altijd maar te hopen in Nederland op een zwarte paus... die voor het homohuwelijk is. Die, dat, die bestaat natuurlijk helemaal niet. Maar je mag hopen <lacht> dat er iemand komt die de tijdgeest wat beter verstaat. Blijkt me van belang voor die kerk. Ja. En, en op het moment dat jij daar loopt als journalist... als journalist met een katholieke achtergrond... Eh, op welke manier speelt dan toch die achtergrond een rol... in wat je uiteindelijk maakt? Nou ja, Je kunt mensen uit de kerk halen, maar de kerk niet uit, uit, uit mij. Dat is, dat is een beetje zo. Ik, ik, ik herinner me toch als kindje dat... Dat mijn moeder in paniek was toen, toen Johannes de 23ste was overleden. Ik denk dat ik zes was. En ik had het gevoel dat de wereld was vergaan. dat was een vernieuwende pauze in die dagen. En maar ik... hoe zo de wereld was vergaan? Nou hoe, ja, hoe speelde was... dat dan? Ja, thuis? mijn moeder die vond dat vreselijk dat die man was overleden. Want dat was een kerkvernieuwer waar zij zich zeer aan had gehecht. En ik herinner me nog uh, uh, toen ik een klein jongetje was. dat, dat we naar Brandpunt keken. Hè? Toen al, zwart-wit. En ik was heel klein, ik denk tien. En daar zat uh, monsieur Beckers, dat was de, de, de bisschop van. Uh, van uit Zuiden, van Brabant, die man die, die zei in brandpunt dat katholieken hun eigen geweten mochten volgen en mijn ouders hebben dat toen, mijn ouders stonden redelijk onafhankelijk in die kerk, maar die hebben dat enorm omhelst en ik weet ook dat ik uh, dat ik me dat als kindje allemaal goed heb gerealiseerd en dat ik ook naar die beelden keek en die kerk en die mensen die zaten te zingen en op een of andere manier hoort het nog uh, bij me zonder dat, terwijl ik tegelijkertijd denk dat de mensen God gemaakt hebben, maar dat doet er misschien niet zo toe. Nee, ik zat even te, te denken aan een, aan een geluid wat wij altijd laten horen, maar dat komt niet. Dus dan praat ik gewoon verder. Elke maandag in, in maart in twee dingen. Een gesprek met iemand uit een katholiek nest. En in de maand dat het conclaaf in Rome zal beginnen en eindigen, praat ik vandaag met Stepoel. Verslaggever van Brandpunt. En hij is vorige week nog in Rome geweest voor een reportage. En nog even verder pratend over dat gezin. Want je zei het al, het was een groot gezin. Ik geloof dat ja. jij de jongste was van... Acht kinderen? Acht kinderen, ja. ja. Ja, zo was dat allemaal daar. Hè? Ja. In, in Nijmegen. Nou, in is... Ja, in Nijmegen. In Nijmegen. We hadden allemaal acht kinderen in mijn uh, herinnering. Grote gezinnen, dat hoorde erbij, geloof ik. Hè? En, maar, maar goed, een groot, uh, uh, redelijk anarchistisch uh, uh, gezin. Ik bedoel, mijn broers, die uh, veel ouder zijn, of een stuk ouder zijn dan ik, die maakten allemaal muziek. Uh, Vetkuivertijd, uh, rockbandjes, uh, vriendinnen over de vloer. Uh, er gebeurde thuis heel erg veel. Uh, maar dat katholieke geloof, in hoeverre nou, speelde dat een grote ja, rol? Nou ja, cultuurkatholieke. Maar wat bedoel van, je daarmee? Nou, toen een van mijn broers overleed, en wij zijn helemaal niet kerkelijk... toen zijn wij toch, hebben wij toch besloten, net als bij mijn zusje die overleden is... zij zal worden begraven vanuit de kerk waar wij allemaal als kindje geweest zijn. En het aardige van zo'n katholieke kerk... die niet zo, niet zo stijl is in het algemeen... Uh, is, uh, mijn broer was een gitarist, was een hele goede gitarist. Ja, daar hebben gewoon op dat altaar, herinner ik mij heel goed... twintig, uh, dertig van zijn leerlingen, gitaristen, hebben daar. staan rokken. Dat is toch fantastisch, in combinatie met Gregoriaans gezang. Hè? Ja. Dus op een of andere manier delen wij met z'n allen wel uh, een sentiment. Maar ja, hoe, hoe verder je van die kerk uh, verwijderd raakt... Hoe, hoe, hoe uh, geestdriftiger je misschien wel wordt in dat sentiment. Dat is ook, ook een, een vreemde beweging. Ik bedoel, er zijn jaren geweest dat het mij geen bal kon schelen... wat er allemaal gebeurde in dat Vaticaan. Dat ik er helemaal niets mee had. Ik had een enorme hang naar andere dingen. En nu, en ik ben niet oud of zo, maar uh, misschien ook wel... nu ik heel bewust ben met de opvoeding van mijn kinderen bezig ben... denk ik, ja, het is toch wel mooi... om er om er in ieder geval kennis van te dragen en een beetje nog wel bij te horen. Ja, het klinkt wat aarzelend. <laughs> aarzelend, maar ja, goed. Uh, is zo niet is, het nou eenmaal, ja, zo is het nou eenmaal. Dat geeft helemaal een. niks. Nee. Uh, wij, wij hebben gebeld ook over, over dat wat je net zei, dat optreden in de kerk. De Beatmis werd dat nee, toen genoemd. Ja? Met Wim Akkers, uh, ja. zwager. hè? Ja, zwager geweest van mij. Ja, ja, ja. Ja, ja. En, en uh, die zegt het volgende daarover: Fons had een broer. Muzikaal, ...zeer muzikaal afgestudeerd later aan het conservatorium... ...die de begin jaren 60 religieuze muziek transponeerde naar popmuziek. De Haartse kerk werd beroemd met de eerste beatmissen in Nederland... ...overvolle kerk, totdat de bischop liet weten... ...dat popmuziek niet thuis hoorde in de kerk. En dat is dan weer tekenend typisch voor de familie De Poel... ...die accepteerde dat niet... Die zeiden: Van wij hebben dat zo gemaakt. Het, het gaat zo, het gaat zo fantastisch. We doen het zo of we doen het niet. Ja, en dan met het bisdom vechten valt niet mee. Dan wordt het niet natuurlijk. <laughs> ja. ja, dat was een grote lokale ruil. Want? Nou ja, die, die, die beat moet je voor... ja, ik, heb, ik heb ook nog een tijdje op dat koor gezeten. Uh, dat, dat was veel minder mooi dan het Gregoriaan, zo die beatmissen. missen. We zongen de meest belachelijke dingen. Maar het was wel een poging om jonge mensen via die kerk te binden. Ik kwamen... zat toen ook in die kerk. Ik voelde ja. echt drie keer niks. Nee, tuurlijk was het afschuwelijk. Maar toen, ja, goed, het was een hype. En, uh, kwamen dan soms wel duizend mensen naar zo'n mis. Terwijl daarvoor was het natuurlijk niks. En da daar was het voor bedoeld natuurlijk, om daar die mensen weer naar de kerk te krijgen. En, maar ja, het was, het was ook eigenlijk in strijd met alle magie, hoor. Want ik herinner mij wel dat wij uh, met Pasen bijvoorbeeld... zongen wij Petrus en Johannes, die renden naar het graf. En Johannes was de eerste omdat hij de jongste was. Weet je, dus dat soort teksten op popmuziek. Op, op, op, ja, op popmuziek, <laughs> mijn... die ook geschreven? Of? Nee, nee, nee, oh. nee want daar was ik echt te klein voor. Maar uh, uh, het was, uh, uh, ja... Ik weet wel dat mijn broer Johan, die inderdaad een heel goed muzikus was... en toen, ik geloof dat het de pastoor was, die riep uiteindelijk... terwijl het zo succesvol was, geen café-muziek in mijn kerk... grote kop in de Gelderlander. En dat Johan toen besloot, nou, daar schrijven we er meteen mee uit. En dat is ook typisch die compromisloze houding... die toen in mijn familie ja van mijn familie deel uitmaakte. maar ja, wat waren, vonden je ouders ervan dan, nou van die ja, biedenies? mijn ouders waren... Uh, ja, die vonden dat leuk. Maar mijn ouders, ik herinner mij toch, mijn moeder vooral, uh, als iemand die echt uh, heel boos was op die kerk ook. Dat, dat, dat is heel merkwaardig wat er gebeurde. Dat iemand die toch vrij traditioneel is opgevoed, heel lang... Maar dat die opstandigheid erin kwam. En uh, dat ze me smorgens wakker maakte over wat de paus nou weer had gezegd. Wat die gekken in romen en zo. Hè. Dus de, de, ze, ze, ze, ze, ze wond zich daar verschrikkelijk over op. En de hypocrisie. En ze kreeg eigenlijk al die waarden die wij er ook als kinderen natuurlijk in stopten. Dat was ik wel erg jong. Uh, die kreeg zij ten volle mee. En uiteindelijk, uh, uh, toen zij overleed, wilde ze wel in de katholieke kerk begraven worden. hoor Dat wel. Maar, maar er wel, maar het was wel eens, Ja, het was wel een strijd. Het waren, het waren mensen die echt... Uh, maar ja, ik, ik heb wel eens een reportage gemaakt over. Nijmegen, dat natuurlijk, toen Wim, hè, die we het net hoorden, een klein jongetje was, was Nijmegen. Nou ja, dat was een omgaan van dat was één grote congregatie, nonnen, paters, dat domineerde die stad. Dertig jaar later was het helemaal weg. Ja, Hoe heb je dat meegemaakt, Want dat, het nou, was, dat dat helemaal weg was, de ik heb, kerk ik in heb verval het, in ik Nijmegen? Ik heb het einde alleen maar meegezien. Ik heb uh, meegemaakt, dus dan zie je al die kerken die leeg raken. En je voelt ook wel hoe de, hoe de, de geest uit zo'n stad wegsluipt. Er komt wel weer een andere geest voor in de plek. Maar laten we zeggen, die grote afbraakgedachte... Hè, die wij Nederlanders zo enorm hebben vergeleken met alle andere landen. Ik bedoel, ik denk dat er weinig landen zijn met zulke lelijke centra als wij... omdat we alles naar de verdommenis willen, willen uh, slopen. En de kerk ook dan? Jazeker. Dus, want je hebt een kerk echt letterlijk afgebroken zien worden. Ja, natuurlijk. In hoor. zagen wij uh, de torenspits omlaag komen... want die moest wijken voor, voor, voor doorgaand verkeer. En ik herinner me nog dat er een applausje opging. Zo van, weg met die oude troep. En nu zou je daar toch iets anders mee omgaan. Want daar stond jij naast als kleine... Ja, ja dat of, dat ging en ik dacht Thomas. ook, nou, weg met die oude troep. Ik krijg een mooie lichte kerk, een nieuwe kerk. En dat is natuurlijk zo'n onmogelijk gebouw... waar je ook een wijkcentrum in, in vermoedt. Dus laten we zeggen... Uh, het afschaffen van de magie... En, maar het, het, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat het zo snel ging... betekende misschien ook wel dat het niet zo heel diep zat. Dat, hoe bedoel je dat? Nou, dat? Als een stad zo katholiek is in zijn hele vertoon... Uh, en het dertig jaar later echt totaal verdwenen is... dan is er toch eigenlijk maar één conclusie mogelijk. Misschien zat het wel helemaal niet zo diep. En misschien was het uh, gewoon een emancipatiebeweging. Hè? Je, werd deel, je maakte deel uit van een cultuur... Je kon carrière maken, er was een school. Iedereen mocht meedoen, geweldig, katholieke emancipatie. En toen ze eenmaal geëmancipeerd waren... en dat was natuurlijk toen ik een klein jongetje was... Ja, toen wisten we niet hoe, uh, hoe, hoe snel we eraf moesten, ja. moesten raken. En dus dat bij de dus... familie De Poel zat het ook niet zo diep? Nee, het zat nergens, volgens mij. Heel, ja, natuurlijk zijn er mensen die zeer gelovig zijn... en zeer overtuigd van het kerkelijk instituut. Maar ik denk dat dat eigenlijk in onze streken heel... ja, Nederland is toch een, niet zo'n heel katholiek land... Dat merk je nou toch ook in die hele verslaggeving. Nee, we begrijpen het ook niet zo goed. We zijn toch, dit is toch een Calvinistisch land. Ja, En, en, en, en voor, voor jouzelf. In, in, in hoeverre heeft dat een rol gespeeld... dat het bij jou ook minder werd? Want je bent niet meer een, een, een heel beleidend gelovige, nee. zei je aan het begin. nee. Uh, wat was de vraag? Sorry. Nou over... ja, in, in, in het feit dat je dus die afbraak hebt gezien ja. hè, toen je klein was: dat het allemaal minder werd. Dat ja. je ook zag dat het in je familie nou ja, minder, nee, werd. In dat je je... minder werd. in je stad minder werd. Werd het daardoor bij jou ook minder, neem ik ja, aan. Ja, nee, het was helemaal weg. Uh, nee, maar ja, ik ben van die generatie die in de jaren zeventig zo, hè, underground tijd en uh, lang haar. Ik had heel lang haar, lengte en zo. En wij waren toch echt van oordeel dat wij het leven wel even zouden veranderen met z'n allen, toch? Dan nou, had je de kat katholieke kerk niet voor nee, nodig? Nee, die hadden wij niet nodig. Dus, dus wij, wij, ja, wij, wij dachten dat we gewoon het leven konden buigen. Klaar. Uh, het was de tijd dat ook de welvaart opkwam. Hè? Dus ik herinner mij de eerste gijzer, Ik herinner mij de eerste televisie. Een gründig, zwart-wit. Uh, ik herinner mij uh, de komst van centrale verwarming. Plotseling kon je het hele jaar warm zitten. Hè? Dus je, je kon het leven ook met groeiende welvaart... op een andere manier naar je hand zetten. Uh, ja. En tegelijkertijd luidde dat uh, uh, de sloop in... van zoiets als uh, geloof. En uh, uh, de sloop van geloof in een groter ideaal, denk ik wel. En uiteindelijk zijn we allemaal wel heel links geworden. Ik herinner mij in Nijmegen natuurlijk een enorme linkse beweging. Hè. Ik bedoel, al die Limburgse studenten die net God hadden afgeschaft en ineens in Marx gingen geloven kwamen naar die stad. En ja, maar was dat Het was, dat, was, dat, was allemaal maar mode. Maar uiteindelijk vond ik het, uh, dat er die kerk is verdwenen en er is eigenlijk heel weinig voor in de plek gekomen. Dat voel ik wel zo. Ook niet bij jouzelf dus? Nee. Nou ja, daarom denk ik dat ik er toch nog wel om geef, omdat ik. Wel van die muziek hou, ook wel van, in zekere mate van de traditie hou. Ik vind het uh, verhaal van Jezus, die geboren wordt. Een kindje dat koning wordt en de wereldlijke macht uitdaagt en zo. Maar als je daar een beetje liever over nadenkt, en je, dat is toch een fantastisch verhaal eigenlijk. Ja. En, en het feit. Ik bedoel, je bent uiteindelijk geloof ik via uh, de Gelderlander... Hè? Ja. Uh, uh, daar ben je als journalist begonnen, ja. uh, toch terechtgekomen bij de KRO. Is dat dan... Bij bent. dat was mijn chef. Dat is was het... de grote Ad Band. Hè? Uh, uh, de, de, de, toch ook een beetje een boegbeeld van het katholicisme. Uh, maar dat dacht... is dan ook niet helemaal voor niks dat je misschien je toch aangetrokken voelde brandpunt, tot die KRO. Nee, het was brandpunt. Het was echt brandpunt. Van de natuurlijk Tuurlijk, ik voel mij zeer verbonden met de Karo. Karo is altijd een warme jas voor me geweest, maar het was brandpunt. Het was de reputatie van dat programma, dat met, met Aad van de Heuvel... en noem ze allemaal maar op Frits van der Poel. Nou ja, die generatie. Ik herinner me het als kindje nog, dat het een, een prachtig journalistiek programma was. En toen ik eenmaal journalist was uh, en ik de gelegenheid kreeg... om bij brandpunt te solliciteren, want dat is allemaal heel raar gegaan... Toen uh, zat ik daar tegenover Langebent, die mij natuurlijk toch ook de vraag stelt... Uh, hoe katholiek ben jij eigenlijk? En Langebent was iemand uh, die eigenlijk, uh, die kon niet tegen intellectuele luiheid... was een, een ontzettende pestkop in die zin, een, een uitdager. Wat zei hij? Uh, en ik zei tegen Langebent, nou, ik was toch eigenlijk al een beetje antipapist... voordat het woord werd uitgevonden. Ik zie nog de mevrouw van personeelszaken schrikken van de KRO. Maar Langebent vond het heerlijk. En nou, die, die, die vond aangenomen. Vond, ja, vond, aangenomen. Het vond, het vond het aangenomen. En ik was stom verbaasd, eerlijk ja. gezegd. Maar ja. toch, hè, ik, ik zat er vandaag over na te denken. Als je denkt aan het katholieke geloof. Hè, al de, wat sommige mensen dan oneerbiedig zeggen. Poespas eromheen. Hè, met, met, prachtig. Is prachtig. Ja. Maar is, is er een soort vergelijking tussen, tussen wat dat betreft. die poespas. Uh, in de katholieke kerk. en uh, misschien wel de glamour van televisie? Waar uh, jij ook voor hebt gekozen uiteindelijk? Ja, ik ben wel iemand van, van het beeld. Uh, en dat is het katholicisme natuurlijk ook. Kijk, protestanten zijn van het woord. Die kunnen elkaar al de hersens inslaan dat ze een comma verkeerd plaatsen. Dat hebben wij helemaal niet. Katholieken zijn echt van de zintuigen. En dat is televisie op zijn best ook. Ik, ik, ik hou erg van, van de magie van beeld. En ik vind ook dat beeld en woord... En niet, het, het, niet zomaar een strak zinnetje, maar ook een beetje een krullerig zinnetje. Ik doe dat wel in mijn uh, reportages. Ik denk dat ik in die zin, ik wil niet zeggen een kerkelijk maker ben... Uh, maar nou ja... Daar zit wel, in die uiterlijke vormgeving ervan zit wel iets katholieks, denk ik, toch. Goed, dankjewel, je de Poel, voor uh, dit eerste gesprek in de serie... waarin wij spreken met Nederlanders uit een katholiek nest... in de maand dat er een nieuwe paus wordt gekozen. Goed, dat was Twee Dingen voor vandaag. U kunt naar onze website voor meer informatie. U kunt de uitzending ook terugluisteren. Mocht u dat willen, ga dan naar www.twedingen.nl. Uh, zometeen, dan hebben we BNN Today op Radio 1 met Willemijn Veenhoop. Zeker. En uh, wij doen vrolijke dingen en minder vrolijke dingen. Het vrolijke is Ilko Sint-Nicolaas, die is hier, nou ja, aan de telefoon tenminste, met Erben Wendemars, want het is maandag. En natuurlijk gaat het over zijn huldiging vandaag op Schiphol, en over hoe het nu verder met hem gaat. En we hebben hier Ilona Shamoun, Syrische. Um, zij maakt zich waanzinnige zorgen over haar familie, en daar belt ze elke dag mee in Syrië. Haar neefje vecht voor het leger van Assad, dus daar zitten wel wat bijzondere verhalen achter. Eerst het nieuws van half negen. Hier is Jeroen Chapkama. Radio 1, het NOS-journaal. Een filiaal van McDonald's in Winterswijk is gesloten vanwege een dreiging met Antrax. Een vrouw bedreigt het personeel en bezoekers met het gevaarlijke mildvuur. De politie heeft de vrouw intussen afgevoerd. Het is nog onduidelijk of er Antrax is gevonden bij een McDonald's in Winterswijk.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 toestel stortte neer in het centrum van Goma... bij een gebouw van een kiescommissie, maar raakte niemand. Verslechteringen van het ontslagrecht en de WW... zijn volgens de vakcentrale FNV niet bespreekbaar. Heeft FNV-voorzitter Heerts gezegd... de FNV gaat nu eerst onderhandelen met de werkgevers... over de sociale agenda. En pas daarna wil de FNV met het kabinet gaan praten. Dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is maandag 4 maart, 2 over half 9. Goedenavond. Het is alweer twee jaar geleden dat in Syrië de strijd losbarstte. De 23-jarige Ilona Shamoun, die is Syrische, maar woont al de hele leven in Nederland. En ze heeft dagelijks contact met haar familie in Syrië. En ze maakt zich zorgen om haar neefje die mee, dat meevecht, die meevecht. In het leger van Assad. Dat zometeen. En verder net, ik zei het al, erben is er, want het is maandag. En uh, met wie praten wij? Niemand minder dan Ilko en Saint Nicolas. Nicolaas. Mm -hmm. Kijk mee op de webcam, dan kan je ons zien zitten. Dan zie je Jack van Gelder, onder andere. Die van een ochtendje in de zon al best een patent kleurtje heeft. Ach, het gaat zo hard. Het gaat zo hard bij jou. En dan zie je ook naast mij Lucio Messercola. Goedenavond. Goedenavond. Uh, morgenavond start op RTL 8 de dramaserie Het Imperium. Door Klopt. jou geproduceerd. Ja. Terwijl je nul ervaring had, 22 jaar bent en gewoon dacht... ik wil iets maken en ik zorg ervoor en het lukt je ook nog. Dat is bijzonder knap. Ja, ja dankjewel. Ja. Zit jij nu ook, want, want ik heb helemaal niet normaal, ben ik even heel netjes met iedereen en drink een kopje koffie, maar mm. er was vandaag weinig tijd voor. Dat was wel jammer. Ja, dat was wel jammer. Maar ja. zit je hier ook totaal relaxed of denk je, oh, het vind ik oh, wel een beetje ja, spannend? Ja, morgen is inderdaad natuurlijk hartstikke spannend. Dus want, die, die, ja. die zenuwen die voel ik wel. Maar, maar, maar... zit je als je hier naast Jack van Gelder zit, denk je niet, oh my god. Jazeker, nee. vooral omdat hij zo bruin is. <laughs> hartstikke, hartstikke spannend. Nee, maar uh... We hebben vandaag heel veel interviews gehad. Ja, dus, oh, uh, dit is de laatste. Dus. Dit is de laatste vraag. Ja, ja. Je ziet er ook heel relaxed uit, moet ik Dank zeggen. Je wel. Zometeen jouw verhaal, hoe je dat hebt aangepakt, want dat is behoorlijk bijzonder, mag ik wel zeggen. Hoi is Luc. Ja, het was weer zo'n nieuwsluwe dag met een enorme medische doorbraak. Alweer binnenkort weet je precies wat wel en wat je moet, niet moet gaan eten om niet ziek te worden. Meer daarover zometeen. En verder een koninklijke diarree. En de bewoners van Gennep, die zien er gewoon geen helmer in. Is niet te redden. Ja, wa wat niet te redden? Nee, nee, nee. Wat niet te redden? Het is geen staand, maar het was geen staan. Ja, maar dat is juist de bedoeling nu. Ja, waar het over gaat, hoor je zometeen. <laughs> na 9 uur. Check met de sport. Ja, Opel is de komende vier jaar sponsor van Feyenoord. De naam zong al een tijdje rond, maar vandaag werd de verbindenis bekendgemaakt. Het geld zal dus binnenstromen bij Feyenoord. Maar volgens commercieel directeur Mark Koevermans moet nou niet iedereen gaan denken... dat de ploeg meteen grote namen zou kunnen gaan binnenhalen. We komen van ver. We hadden een hele forse schuld. En die is de afgelopen twee, drie jaar al teruggebracht. Maar we hebben nog steeds een relatief kleine schuld staan. En we willen eerst daar rustig aan werken om helemaal tot, uh, tot nul te komen. En eventueel onder plus te gaan. En tot die tijd zullen wij echt geen gekke dingen doen wat betreft uh, transfers of uh, spelers aantrekken. Trekken. Als we in de plus staan, dan gaan we daar uh, weer verder naar kijken. Olympisch kampioen windsurfer Dorian van Rijsselberg is hard op weg naar de wereldtitel. In Brazilië namen door een serie sterke wedstrijden de leiding over in het klassement. Van Rijsselberg werd in de drie races van vandaag één keer eerste en twee keer tweede. En het WK duurt tot overmorgen. En Jan Blokhuizen schaatste in december en januari rond met de ziekte van vijver. Het is volgens de TVM maar <tie> één van de redenen waarom hij zo uit vorm is geraakt. Nou, de, de, de, er is in ieder geval de bloedtest van in ieder geval dat ik, dat ik vijver heb gehad. Uh, be, uh, eind december, begin januari. Dus dat is, uh, dat is in ieder geval uh, uh, nou, wel, wel een bevestiging voor, voor het gevoel dat je had, zeg maar. Dus in je bloed is te zien dat het destijds...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 Nee, dat zei hm. schatselt Jan Blokhuizen tegen verslag even Steven Dalenboud. Als we dit hele interview uitzenden, hebben we nog één plaat, denk ik, om tien in langs de <laughs> lijn. Nee hoor, we kunnen veel laten horen, schat. Annette Gerritsen, die had toch ook vijver? Ja. Ja. Kissing disease. Ik heb het ook nou. gehad toen ik een jaar of zeventien was. dan no, no, nooit meer. Uh, nee, dat, nee, volgens mij kan je het maar één keer krijgen. Uh, maar je bent er heel lang heel erg moe van. Dus het is niet zomaar als het uit je lijf is dat je dan klaar bent. Je houdt er tot een jaar lang last van. En dus voor dit soort sporters uh, met uh, de Olympische Spelen in de verschiet... dat zou best eens heel vervelend kunnen worden. Maar het is wel echt zo. Het is niet een excuus of zo. Nou, nee. nee. Denk ik niet. Dankjewel, Jack. Meer van Jack langs de lijn, uiteraard. Nu de nieuwe David Bowie. Vind je dat wel, Jack? Ja. ja. ja. The stars are out tonight. Stars are never sleeping. Dead ones and the living, we live closer to. Het is, het is een beetje ouderwetse Bowie. hou ik wel van. de stars are out tonight. En het uh, grappige eraan is ook... er speelt een Nederlandse dame in zijn clip... namelijk het Nederlandse topmodel Saskia de Brouw. Radio 1. PNN Today. Een bizarre moordzaak in de Noord-Hollandse duinen. De 23-jarige Frank Temme... die werd daar vorig jaar maart naartoe gelo gelokt. Hij groef een gat, kreeg een klap met een schep... en werd vervolgens in zijn eigen gat begraven. Nou, pas acht maanden later werd zijn lichaam gevonden. En de verdachte is de 24-jarige Gerard W. Die stond vandaag voor het eerst voor de rechter. Jurgen van der Bos is verslaggever van RTV Noord-Holland. Goedenavond. Ja, goedenavond. Jij was vanmorgen in de, in de rechtszaal. Um, wat ja. is er in die rechtszaal gezegd vandaag? Uh, nou, het was een zogezegd, uh, zogenaamde zogenaamde uh, performa zitting, dus geen inhoudelijke behandeling om meer om te kijken van uh, kan de verdachte nog langer blijven zitten. En ja, voor, uh, voor ons in ieder geval, voor mij in ieder geval belangrijk om te horen zijn er nieuwe feiten aan het licht gekomen. En we hebben dus vandaag het verhaal gehoord dat hij uh, dus met een schep uh, op zijn hoofd is geslagen en ja, in zijn eigen graf hij uh, in zijn eigen kuil is uh, ja, gerold. En uh, ja, dat was wel heel bizar om dat uh, te horen. Zijn moeder zat er ook bij. Uh, die zat een beetje stilletjes achter in uh, de zaal. De verdachte zelf was er niets bij. En uh, ja, dat is gewoon, gewoon heel raar om te ja. horen. Ja. Eigenlijk na een half jaar zitten we op dat soort informatie te wachten. Uh, het is een hele, hele rare zaak. Um, ja. Wat is er aan de hand? Is er iets over bekend? Wat, waarom heeft die Gerard W. het mogelijk gedaan? Nou, ja, daar, daar past wel allemaal nog wel een beetje over in het, uh, in, uh, in, in het duister. We weten dat hij op 7 maart vorig jaar, dus bijna een jaar geleden... Is vertrokken van huis. Hij uh, heeft ook tegen zijn moeder gezegd, ik heb een afspraak met Gerard. Hij uh, heeft nog wat boodschappen gedaan bij Albert Heijn. En uh, ja, is sindsdien verdwenen. Uh, en wat er daarna gebeurd is, ja, dat uh, dus uh, vandaag wel uh, gehoord. Maar het is niet ja, bekend waar... of het iets te maken heeft met, met drugs of wat dan ook? Nee, eigenlijk nog niet, althans als het er vandaag nog niet uh, over gezegd. De, de, de verdachte die zwijgt ook, die uh, zegt ook ik heb helemaal niks met die zaak te maken. Dus we, we kunnen ook nog niet vragen naar een motief of wat een, dan, wat een aanleiding zou ge, geweest zou kunnen zijn. Er is wel sprake van dat uh, v, uh, Frank iets met drugs uh, te maken heeft gehad. Maar of het nou zo'n grote jongen was dat hij zo verkeerd heeft gedaan dat hij daarvoor uh, vermoord moest ja. worden, nou dat kan ik me bijna niet voorstellen. Hoe is de politie die politiediediedigererd de verdachte eigenlijk op het spoor gekomen? Um, nou ja, omdat uh, Frank al tegen zijn moeder heeft gezegd... ik heb een afspraak met uh, Gerard. Ja. Uh, zijn ze, ja, was hij eigenlijk meteen al hoofdverdachte en uh, zijn ze sporen nagegaan? Uh, Gerard uh, blijkt een beetje loslippig, want uh, drie uh, getuigen... Uh, ja, mensen in zijn eigen omgeving... Uh, die hebben uit zijn eigen mond gehoord van wat hij gedaan heeft... Uh, dat hij uh, Frank... Uh, ...heeft doodgeslagen. De politie heeft ook nog twee undercover-agenten ingezet... ...toen ja, meer duidelijk werd. En zelfs aan die undercover-agenten heeft Gerard verteld... Wat, ...wat hij gedaan heeft en heeft ze zelf naar de plek geleid... ...ongeveer, waar hij Frank heeft begraven. Nou ja, dat in combinatie dan met zijn auto die gezien is daar in de duinen van de Hargen aan zee. Ja. Uh, telefoonverkeer, gsm-verkeer. Nou ja, dat uh, dus het uh, Openbaar Ministerie denkt wel een hele sterke zaak te hebben. Goed, hij zit in ieder geval vast. Stond dus vandaag voor het eerst uh, in de rechtszaal Gerard W. Wanneer uh, gaat de zaak verder? Ik moet het helemaal bekend. In medio april komt er nog zo'n soort zitting als vandaag, of een soort regiezitting. En dan tegen de zomer wordt de zaak inhoudelijk behandeld. En dan hopen we inderdaad meer te horen. Uh, van uh, ja, of hij ermee te maken heeft gehad. Of, en wat dan zijn, zijn drijfveer was. waarom hij het heeft gedaan. Jurgen van den Berg naar RTV Noord-Holland. Dankjewel. Oké. Okay. en Nicolaas. die werd de afgelopen weekend. Europees kampioen op de Zevenkamp. Vandaag uh, werd hij gehuldigd. vanavond op Schiphol. en zometeen spreken we hem. Dan gaan we uh -huh. verder. door met de jongen die even moet kuchen. koptelefoon op. Is pas 22. heeft nog nooit eerder iets geproduceerd. Uh -huh. geen opleiding gedaan. geen geld had je. En toch heb je het voor elkaar gekregen dat uh, vanaf morgen... de door jou geproduceerde serie Het Imperium Primetime te zien is op RTL 8. Lucio Messercola, mooie naam. Luister Dank even mee naar de trailer. Ja. mensen wil niet meer zingen. Is er toen bijna een onderdoor gegaan? Het is mijn zoon. Ik kan het niet nog een keer van hem vragen. Ik snap dat jij er nu zo over denkt. Maar ik weet ook dat je over tien minuten weet... wat de consequenties van zo'n weigering zijn. Hm? Ik doe het niet! Je doet het wel! Als het moet, dan dwing ik je. Herinner jij je contract nog? Dat? Ja, dat zijn mooie scènes. Ja, ja. Zeker. <lacht> mooi. Vertel even kort waar de serie over gaat. Nou, het Imperium speelt zich af in de muziekindustrie. Ja. Dat is de arena. En het gaat, uh, in het kort gaat het over uh, voormalig kindsteretje Menzo... gespeeld door Wesley Mutsaars... die gedwongen wordt om uh, weer uh, zijn carrière op te pakken. Ja. Terwijl hij dat helemaal niet wil, Want er heeft hele goede redenen voor die we in de serie vertellen. Ja. Uh, maar wat hij niet weet, is dat als hij blijft weigeren... dat hij zijn vader dan in een enorm gevaarlijke situatie brengt. En daar gaat het imperium over. En waar het daarnaast over gaat, sorry, dat vergeten te zeggen... Oh, yeah. is over de, uh, uh, de slechterik tegenover Menzo. Hè, dus die hem dwingt om, uh, om zijn carrière weer op te pakken. Die niet doorheeft dat zijn vijanden om hem heen... inmiddels zoveel haat uh, voor die man hebben... dat ook zijn leven in gevaar is. Een uh, mooi verhaal met een kindsterretje. Dat ja. is wel van nu, geloof ik. Ja, in principe ja. wel. Ja. Ik vraag me af, je bent 22, ik zei net, je hebt nul ervaring. Hoe, hoe, hoe ging het? Op een dag werd je wakker, dacht je, ik wil een televisieserie maken? Nee. nee in principe al vanaf dat ik heel jong was, wist ik dat. Ja, jaar Wat? of acht. Okay. Toen wist ik al dat ik drama-producent wilde worden, laat ik het zo zeggen. Dat Want weet dat... je op je achtste al. Ja, ik, ik wist ja, echt niet achtste. wat een drama-producent was toen. Hoor. Nee, wist ik ook niet. Maar ik wist wel dat ik dingen wilde maken als uh, uh, nou ja, gewoon Nederlandse series die op dat moment op televisie waren. Want je kijkt naar. Beste Wind vond ik ja. heel mooi. Toen de tijd. En mm -hmm. uh, ja, toen was er nog natuurlijk nog niet, niet Goeie zo tijden, veel. Goede tijden, neem ik aan? Zeker, absoluut. Ja. En dan zag je dat en dacht je, dat wil ik ook en dat kan ik beter. Ja, en ik correspondeerde dus met acteurs die daarin speelden. En uh, toen mocht ik op mijn twaalfde keer op de set kijken. En toen dacht ik, ja, toen ik, ik was toen gegrepen, laat ik het zo zeggen. Toen dacht ik, ja, dit wil ik ook. Een eigen serie. Maar ja, dat kan je, je willen. En meestal ga je dan, denk ik, misschien naar de film- en theaterschool of zo. Dan ga je een ja. opleiding daarvoor doen, dat heb jij niet gedaan. Nee, had ik het maar gedaan. Had je het maar Maar hoe heb jij, ik bedoel, wat, waar begin je? Je belt John de Mol op en zegt, hoor ik heb een idee? Hoe gaat nee. dat? Um, nou, dat... dat als Ik goed terugdenk, is dat wel een van de stappen geweest? Niet John de Mol zelf, maar wel en de Mol Nederland, natuurlijk. Maar wat een verleden pak, pak je de Telefoon en zeg je: Hoi, hoi, ja, mag ik? Of mag ik Peter Reumer spreken, die toen hoofdrama was en dat de vader die is, dus de vader van Nienke, ja, die speelt er of die heeft het geschreven? Het scenario, ja, die heeft, uiteindelijk. Ja, ja, klopt. Die heeft het maar dan, dan zeg je: Hoi, aan. ik ben Lucia Messercola, ik ben ja. 19. Mag ik even uh, Piet Reumer? Peter, Peter, Peter Reumer. ja, ja klopt. In principe en, da en dan wel. word je doorverbonden. nee, nee, maar na zuren mag ook op afspraak komen en uh, Peter was een van de eerste die dat wel heel erg leuk vond... En, en mij ook wel wat gunde wat dat betreft. Laat ik het zo zeggen, op het gebied van advies en, ja. en, en steun. Hij dacht, deze jongen die heeft het wel een beetje door. Ik weet het niet. Ja, ik hoop het dat dat het geval was. En toen had je steun en advies, maar dan heb je nog ja. geen geld... om nee. iets te maken en Prots. heb je nog geen script. Nee, dat heb ik uiteindelijk allemaal zelf bij elkaar moeten halen. Maar dat was heel leuk, daar hebben we heel veel van geleerd... En uh, als het ware hebben we nu natuurlijk achteruit gefietst. Wee, wee, wee. Want je bent niet meer in je eentje. Nou, we hebben het met een heel leuk, enthousiast jong team gedaan. Dus uh, om mij heen, uh, de uitvoerende producent Mark is 22, net zo oud als ik. Ja. Uh, een groot gedeelte okay, van onze kast. Met zijn een jonge heel honden. team? Ja. Maar dan nog, hoe, hoe kom je aan geld? Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Ja, dat vragen meer mensen. Ik, ik, kan, ik vind het moeilijk om daar een, een goed antwoord op te geven. Kijk, ja, hoe, hoe krijgen mensen een lening bij een bank voor een nieuw, nieuw, nieuw restaurant? Weet je, dat is ja. Stop, nou, dan niet. ga je naar de bank en heb je een, ja. heb je een businessplan. Klopt, dat hadden wij ook. En naar wie ben jij toegegaan met je, met je plan? Uh, nou, naar, naar mensen waarvan ik wist dat ze vermogend genoeg waren om deze serie te financieren. Kijk, een van, een van de voordelen is natuurlijk dat het Imperium met bijvoorbeeld veel minder budget gemaakt is dan bijvoorbeeld een Penosa of andere ja. drama-series. Met veel minder. Maar goed, dus, maar, maar hebben we het hier over sponsoren? Hebben nee, het over merken? Nee. Nee, of... nee, we hebben, kijk, iedere ondernemer. Ja, je noemde net John de Mol, ja. nou, die heeft ook uh, investeerders-financiers gehad vroeger. Iedere ondernemer heeft zo'n iemand nodig. die wil het niet zeggen, hè, wie het is, of wel? Oh, moet ik de naam noemen? Nee, alleen voor maar is het... Oh, no het is geen het is geen vak. Nee, nee, nee, vader? nee, helemaal niet. Het... Nee, nee, nee, absoluut niet. Ja. Nee, het is iemand die, die het ontzettend leuk vindt om Jong Talent te sponsoren. Um, en en en ik denk heel erg gegrepen was door het vak, wat we of door, door dit vak, en dat hij dat gezien heeft, hoe dat eraan toegaat, en... Uh, ja, en dat toen heb je uiteindelijk ook Nienke Reumer gestrikt, die, om het scenario te ja. schrijven. We hebben haar even gebeld. Oh, leuk. Ja. Oh, Ik denk die komt. Hij weigert op te geven. Dat is een enorm talent. Hij laat zich niet uit het veld slaan. Dat had in dit proces meerdere keren kunnen gebeuren. heeft hij nooit gedaan. Hij gaat altijd door. En hij is ongelooflijk gedreven. En hij geeft dus mensen de ruimte om zelf ook iets te doen. En daarom vindt iedereen het eigenlijk zo prettig om bij hem te werken. <laughs> je zit heel hard nee te knikken. Nou, wat krank, nee. Ja. <laughs> Nou, dat is heel Dit, lief. Ja, is niet wat waar. Ze zegt. Wat ze zegt. Het is wel waar wat ze zegt, maar het was heel lief. Oh, maar wat was dan een grapje? Oh, dat je nee kreeg Ja. Oh, okay. Maar goed, dan heb je het geld. Je hebt steun, ja. je hebt advies. Je hebt een uh, Nienke die uh, het scenario schrijft. Maar dan heb je ook locaties nodig. Ja, klopt. En dat heb je ook allemaal zelf gedaan. Ja, dat moest wel. Want het is zo'n klein team waarmee we geproduceerd ja. hebben. Dat maakt het heel leuk en heel familiair. En extreem betrokken bij wat je maakt. Dus hele korte lijntjes. Maar je moet ook inderdaad zelf locaties regelen. En hoe doe je dat? aanbellen. Dus gewoon, uh, ja? ja, we gingen rondjes rijden door... door, door uh, nou, in dit geval het gooien, want dat is het milieu waar het zich toch wel een beetje afspeelt, ja. Of Amsterdam Oud-Zuid. En uh, als ik dan dacht, hé, hey, dit is een goede locatie. Of daar daar, dat is een, daar klopt het onderbuikgevoel wel bij. Dan belden we aan. En mensen vonden het ook... Kijk, mensen die vonden het leuk, maar totdat we kwamen draaien, ze natuurlijk door hadden wat ze dan <laughs> over de vloer haalden. Ja. 30 man crew en het hele huis werd verbouwd. Dan uh, slikten ze wel even. Maar gewoon aanbellen. gewoon maar. Eigenlijk het hele verhaal is gewoon vragen en ja ik mensen denk het wel wat zien mensen dan in jou denk je ik weet het niet nee, nee, nee. ik denk niet dat het zozeer in mij is hoor dat, dat, althans dat kan ik me niet voorstellen ik denk dat het um, het leuk ik denk dat mensen het heel leuk vinden dat ze betrokken zijn bij een product een nieuw product wat nog heel jong is een jong productiebedrijf en ik denk dat ze het heel leuk vinden dat ze wat vrijheid hebben in de creativiteit dus waar ze normaal gesproken... Uh, ja, dat zei uh, Nienke maar net ook. Zei, yeah? je, je laat de mensen vrij. Oké, okay, dat, ja, ja, dat, dat hoorde ja. ik dan net niet. Maar ja, dat, ik denk dat dat wel het geval is. En dat heeft ze voor- en zijn nadelen. Maar in dit geval ja, is daar best wat moois uitgekomen. Want alle acteurs hebben ook voor niks meegewerkt. Nee, nee, dat niet. Nee, niet voor niks. nee Het is geen, uh, geen vrijwilligersproject geworden... Uh, ik vond het wel heel belangrijk om iedereen gewoon te betalen. Tuurlijk waren er, uh, of zijn, zijn, zijn er acteurs um, uh, die het bijvoorbeeld voor minder hebben gedaan. Mm -hmm. ja, in principe, nee, eigenlijk allemaal. Alle acteurs hebben het gewoon voor minder gedaan. Maar dat, ja, dat, was, uh, dat is dan hun investering geweest. En nu is het morgen te zien op RTL 8. Ja, in uh, vier afleveringen van een uur. Ja. Twee achter elkaar. Klopt. Eén en twee voor morgenavond. Niet morgen gek avond. hoor, voor iemand die begint met een product. Want je hebt nu je eigen productiebedrijf, hè? Ja, dat met... moest wel natuurlijk, ja. hè? Uh, voor de verzekeringen en dat soort Jawel, dingen. Jawel, maar je bent ook echt bezig met, met nog nieuwe projecten. Ja, klopt. klopt. Ja. Uit het niets werd jij producent. Dat is een mooi verhaal. Morgen dus, hoe laat? Vanaf half negen. Vanaf half negen. Tot half elf. Gaan we allemaal kijken. Leuk. Nou ja, om half negen. Ja, ja. het begint om half negen. Ja, Sorry. Nou ja, dus dan vanaf kijken we naar terug. Jullie kijken naar terug, ja. ja dat snap ik. <laughs> Blijf nog even zitten. Hell no, I can't go for that. alweer. Het was de vierde nummer één hit voor Daryl Hall en John Oates. I can't go for that. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Vanavond in de sportrubriek We kunnen er niet omheen. Ilko Sint-Nicolaas. Ilko Sint-Nicolaas. Een Hollandse zevenklapper. Wat een held, hè? Doet hij goed. Maar hoe serieus nemen wij indoor-atletiek? Ah, meteen advocaat van de duivel. Ah, ja. Hij is de eerste die een gouden medaille wint op de zevenkamp. Vind ik toch wel een goede prestatie. Is ook knap. Olympische Spelen gingen niet zo goed. Maar dit dan weer wel. Vraag ik me af, hoe komt dat nou? Kan hij misschien maar zeven onderdelen aan? Want op de Spelen doe je de tien. Of kan hij de druk niet aan? Ilko trouwens. Als je naar hem googelt, vind je een pikante fotoshoot van hem. Met uh, ontbloot bovenlijf. Ik heb even een foto van hem. Dan heeft hij zijn speer vast. Hij is ingesmeerd met. Uh... Olie. Chroma. Lekker lichaam hoor. Had Erben trouwens ook niet last van die Olympische druk? Gevoelig puntje dit, hè? Is dat hè? pijnlijk? Zullen we het vanavond maar niet uh, weer aan stippen? Mm, ja, de Olympische druk. Erben, ja. ik kijk wel even of het daar na negen nog aan komen. Misschien hebben we er helemaal geen tijd voor. Luc. Ja, zo meteen day -to topics. Uh, klein quizje alvast over het menselijk lichaam. Er is dus een soort biochemische routekaart gevonden. Wat heb je als je pika hebt, Erben? Pika? Pika, ja. Je eet dan dingen die eigenlijk niet eetbaar zijn. Of B, je durft niet op de foto. Of C, je hebt niks, want dat bestaat niet. Het is niet een of andere vage vorm van vijver? Nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat weet ik niet. Je eet dingen die eigenlijk niet eetbaar zijn. En wat, wat heb je als je micropsia hebt? Je eet ik. alleen maar sla. Je ziet objecten en mensen in je omgeving van tijd tot tijd heel erg klein. Of C, je <lacht> denkt dat je schoenen gemaakt zijn van steen. Micropsia. B. Ik denk, ja, hey. ja daar, daar komt, dat klopt. Dat is echt zo. Ja, ja, ja, ja, dan ja, zie je ja, ja. Willemijn. Ja. Wil helemaal shrinken. En wat heb je als je het syndroom van Cotard hebt? Cotard. Geen Cotar. multiple de choice deze keer. Nee, ik ik niet, denk nee. dat de Lucio het wel Oeh. weet. Oeh. Nee, ook nee, sorry. Nee. nee, Het is een hele rare afwijking. Je denkt namelijk dan dat je overleden bent. Oh, dat nu zegt? Ja, hè? Ja, de, ik wist, de, deze wist ik. Ja, misschien dat heb de, je dat eens een keer gehad op volle hoogte. Ja, hier <laughs> aan... Zo'n katergevoel. Alleen dat komt het nu dat je, dat je ziel weg is en zo. Ja. Dat je, alsof je het gevoel je, je met overleden. Zometeen in Today's Topics meer over dat biochemische routekaart. Kun je altijd zo'n ziekenhuis allemaal volgen? Dit was echt jouw ding vandaag, hè? jouw onderwerp. De, de, ja, ik vond het fantastisch. De hele dag liep je over de redactie. Dit is niet te geloven. Dit is niet te geloven. klopt, ja. En als Luc ergens enthousiast over is, dan gaan de hele topics erover. Lekker. Dat zo meteen. En zo meteen erben. <tie>